Middernacht, zaterdag 9 november, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Bij het bezoek van het koningspaar aan Rusland... liet de Russische president Poetin weten dat hij blij is... met het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Maar hij zei ook dat er wat problemen zijn. Koning Willem-Alexander bedankte Poetin voor de prachtige ontvangst. Hij sprak de wens uit dat alles in vriendschap opgelost wordt. In het Kremlin volgde een diner. En daarbij waren ook de ministers Timmermans, Bloemen en Schippers.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 Volgens analisten is een oorzaak ook... dat beleggers weinig alternatieven hebben voor aandelen. Het weer, overal buien en een stevige wind. Overdag neemt de wind wat af en is het eerst droog met wat zon... en het wordt dan ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Kielijn het Plag. Goeienacht, hartelijk welkom bij deze Casaluna. Ik kwam vanavond binnen hier bij de, bij de NOS in de studio's. En het eerste wat ik zag was een houten kistje. Leeg, helaas. Met grote boven voor de vitamines... dat je op je werk dus altijd vers fruit en verse groenten kunt krijgen. Waarschijnlijk staat dat het voor, het, voor het grijpen. Het is een weekje dat ze daarmee bezig zijn voor wat extra gezondheid. Waarschijnlijk voor de harde werkers hier... En dat moeten twee mannen die ik vannacht uh, te gast heb... aan de ene kant goed doen en aan de andere kant minder goed doen. Want het zijn concurrenten, die kistjes. Het zijn concurrerende kistjes. En aan de andere kant zij zijn zij wel grote pleitbezorgers... van gezond eten en van groente en fruit. Dus het zal een uh, enigszins gemengd gevoel op hebben geleverd. Ik dacht, ik kan mijn tanden nog ergens inzetten... maar de kistjes van de NOS zijn leeg. Willem Treep en Drees-Peter van den Bos, welkom. Dankjewel. Waar is jullie kistje waar ik dan... Uh mijn ja, tanden in kan zetten, Willem? Ik had het dus keurig klaarstaan, maar uh, helaas heb ik het thuis laten staan. Dus mijn uh, zoontje die kan morgen lekker uh, appeltjes gaan opeten. <lacht> je hebt het echt vergeten. Ja, ik ben het letterlijk vergeten. Ja. Ja, echt de hele avond kijken wij uit naar. de komst straks een kistje met ja. verse groenten, vers fruit. Ja. Het gesmak kunnen we de luisteraars nu niet aandoen. Daar nee. zullen sommige mensen dan weer heel blij mee zijn. Ja. Wat zat er allemaal? Wat, wat had je meegenomen? Uh, ik had uh, meegenomen wat wortelpeterselie. Uh, uitjes, aardappelen. Um, nou, een heerlijke Wellandappel. Dat is uh, Drees' favoriete appel. Dus, uh, Waarom? Drees, is dat jouw favoriet? Ja, dat is een hele smaakvolle appel. Dus, de, de, de, hij is, uh, hij is uh, uh, knapperig. Uh, en een beetje zoet-zuur. Ja, echt, echt wel mijn favoriet, ja. Okay. ja. Welland -appel. Welland -appel. Welland, die ja. zat er ook ja. nog in. Wat nog meer? Of um, was het kistje wel bijna vol dan? Nee, nee, nee ik had ook nog wat peren meegenomen. Ja, oh, gewoon, gewoon, gewoon, wat, gewoon wat spulletjes. Dus, uh, maar ja, helaas... Uh, dat wordt dan morgen ja. gewoon in huis. Voor jullie dan, ik kan het ja. zeggen. In huis treep. Maar niet, uh, niet hier in nee. de studio. Maar goed. Jullie hebben een droom. Die droom is: om lokaal voedsel heel makkelijk beschikbaar te maken. Kijk. En om heel gezond eten beschikbaar te maken. En om. Maken. Dat, dat, dat, ja, dat gaat eigenlijk ja. hand in hand, inderdaad. Ja. ja. Het ja. klinkt zo ontzettend eenvoudig. En soms blijkt het toch ontzettend lastig om zo'n droom eventjes alleen l'improvis te verwezenlijken. En toch kwam deze week voedingsexpert Marcel Schuttelaar... met een dringende oproep. Het kabinet Rutte 2 die heeft al zoveel akkoorden gesloten. Waarom niet ook een voedselakkoord? Want gezond eten is van levensbelang. En hij betoogde deze week in Trouw in het Dagblad... dat het enige waar supermarkten zo ongeveer mee bezig zijn... is een continue prijzenoorlog. En dus niet met de kwaliteit. Um, Willem, is dat een pleidooi naar je hart? Nou, Ik denk dat het uh, wel zo is dat uh, supermarkten in Nederland... erg goed zijn in het communiceren van de prijs... En uh, wat minder in, uh, in het verleiden. En dat is eigenlijk best jammer. Want, uh, nou, dat verleiden gaat via de prijzen volgens mij. Ja, ja, misschien alleen maar met de prijs. Maar je kunt ook verleiden op zoveel andere manieren. En uh, ja dat is toch iets wat je, wat je, wat je niet ziet. Hè? Het is allemaal heel strak ingericht in Nederland. Uh, we willen alles keurig in... Uh, ja, als je dan naar groente en fruit kijkt al. Dan zit alles in keurige blauwe kratjes. En alles zit goed verpakt. Um, ja, terwijl, als je bijvoorbeeld in het buitenland bent of je gaat naar. Uh, ja, dan, dan, dan, dan leg maar, loopt het water in je mond. Ja. Van alle mooie producten die je daar ziet liggen De enorme en... versafdelingen ja, bijvoorbeeld, ja, hè? Ja, ja. ja, ga naar Italië, iedereen praat erover. En uh, de grap is dat heel veel van die tomaten komen gewoon uit Nederland, die je dan in Italië zeg maar heerlijk oppeuzelt. Maar, maar ja, weet je, wij, wij daar doen het toch. Daar zien ze de bij wijze van spreken lekkerder uit ja, ja. dan hier. Ja, ja, absoluut. Toch zijn er supermarkten in Nederland waar kistjes staan, houten kistjes, en daar staat Willem en Drees op. Ja. En dat is dus jullie product. Dat is wat jullie doen aan een aan aantal supermarkten. Dat worden er steeds meer. Uh, verse groenten en vers fruit leveren van de supermarkt in de buurt. Of van de teler in de buurt van de supermarkt. Zo zeg ik het goed, hè Zo is het. Ja. Ja. Ja. ja, wat wij eigenlijk willen doen is mensen eigenlijk heel makkelijk weer laten zien van. Wat groeit er eigenlijk bij jou in de buurt? En ook wat is het seizoen? En dat doen we inderdaad door gewoon in de supermarkt producten te leggen... met de naam van de teler en de plaats erbij. Zodat je kan zien, hé, hey, deze aardappels die komen van uh, die boer... die zit en die zit eigenlijk heel dicht bij mij in de buurt. En zo besef je eigenlijk weer meer van... ja, wat, wat hoort er eigenlijk bij ons land en wat hoort er in mijn omgeving... en wat hoort er bij dit seizoen? Nou ja, en dan heb je uh, automatisch ook meer liefde voor... Ja, voor het eten waar je dan, wat je ja. gaat opeten. Ga je dan ook meer op, op het gezonde aspect ervan letten, denk je? Um, ja, ik denk dat, dat, dat bewustwording is echt stap één is. Dus als je gewoon uh, be, uh, meer bewust bent van het eten... en, en het eten ook een, een belangrijkere rol in je, in je leven, in zijn algemeenheid geeft... dan ga je er ook meer van genieten. En dan ga je uiteindelijk ook meer kiezen voor de gezondere uh, alternatieven. Daar ben ik van overtuigd, ja. Zou zo'n voedselakkoord daar aan bij kunnen dragen? Nou ja, dat denk ik wel, ja. ja. Want dan wordt het eigenlijk opgelegd. Dan moet je je bewust bezighouden. Nou, nee, maar dan klinkt het als een wet. Of als, iets, als het, soort het, het vingertje dat dan uh, dat oplegt. Maar ik denk dat je uh, best wel goed dingen kan verzinnen... waardoor je die consument juist kan verleiden om die gezonde ja. keuze te maken. Maar dan moet je natuurlijk alle partijen bij elkaar krijgen. Dan heb je een akkoord. En het CBL van, van de supermarkt, hè? de levensmiddelenindustrie... die hebben al gezegd, dat is niet nodig. Supermarkten zijn genoeg bezig. Ja. Met gezondheid en met duurzaamheid. Ja. Nou, kijk, het gevaar bestaat ook wel heel erg, inderdaad, van dat het weer opgelegd wordt. En uh, ik ben er wel van overtuigd dat, dat de weg van de verleiding is uiteindelijk wel de belangrijkste is. Ja. En ja. Uh, uh, uh, uh, yeah. Maar vind je, heb jij het idee dat supermarkten er genoeg mee bezig zijn? Uh, supermarkten zijn er best veel mee bezig. Maar het is wel zo, inderdaad, dat. Dat uh, uh, ik ben altijd verbaasd als ik zeg maar het blaadje van de supermarkt lees, dan word ik inderdaad echt best wel verleid. Dan, uh, dan zie ik echt hele mooie gerechten staan. En uiteindelijk als ik dan op een fiets stap en bij de supermarkt naar binnen loop, dan heb ik altijd wel het idee van ja, het eigenlijk het enige wat me nu gecommuniceerd wordt, is prijs. Ja. En, en dat verschil vind ik eigenlijk altijd wel heel erg groot. En dat, dat vind ik inderdaad wel jammer. Want ja, maar dat is misschien persoonlijk, maar voor mij is die prijs ja, uiteindelijk niet zo heel belangrijk. Maar voor heel veel consumenten natuurlijk wel. Uh, ja, dat vraag ik me altijd af. Want ik, ik, ik, ik, ik denk altijd maar zo van... Uh, als ik zeg maar gewoon uh, de straat op ga... en ik vraag aan tien mensen van... Uh, wat kost een kilogram aardappels? Dan vraag ik me af of die tien mensen dat kunnen beantwoorden. Nee. En uh, dus er wordt op prijs gelet in de zin van... er wordt heel veel vergeleken. Dus als ik kan vergelijken tussen een aantal alternatieven... dan is het heel natuurlijk om dan het goedkoopste alternatief ja. te kiezen... wat er ook nog goed uitziet. Uh, maar... Um, of een kilogram aardappels inderdaad een euro kost, of anderhalve euro of twee euro. Uh, dat, dat weten weinig mensen. Dat eigenlijk. weten heel weinig mensen. Dus, dus ik ben het niet helemaal mee eens dat, uh, dat mensen alleen maar voor prijs kiezen. Er wordt inderdaad, in, maar het wordt je in de supermarkt ook heel makkelijk gemaakt om heel veel te vergelijken. Ja, ja. En je wordt er ook steeds op gewezen. Dus. En die kratten van Willem en Drees, zijn die dan een stuk duurder? De groenten daar? Nee, nee, nee die zijn dat zeker niet duurder. de supermarkt? Want ze liggen ja, ze bij liggen een, een supermarkt. c of bij een Jumbo. Ja, wij kiezen wel voor producten die, die zeg maar kwalitatief goed zijn. En wat we juist leuk vinden is om weer bijzondere dingen te, te in, de, in, de, in de markt te zetten. En dan heb je vaak wel weer kleinere uh, aantallen. En dan is de prijs ook wat minder relevant. Dus wat je dan hebt is... Praat je bijvoorbeeld over die Wellandappel. Die zul je nu treffen in de, in de winkel voor zeg maar 2,49 de kilo. Terwijl een Jonegold of een Elstar die vind je nu... Op tussen 1, de 169 en ja. 199. Maar andere bijzondere appelrassen, die mensen ook graag eten, die zijn ook allemaal rond die 249. Ja. Dus er zit eigenlijk geen prijsverschil tussen. Nee, maar wel een smaakverschil. Je ja. zit zeker een smaakverschil tussen. En wat ook wel interessant is, even over die prijs. Kijk, mensen kopen vaak wel op gemak. En als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, bloemkoolroosjes, als je uitrekent wat je dan betaalt voor een bloemkool, ja, dan. Uh, je bedoelt, als je ze al verpakt in roosjes koopt? Ja, ja nou, dat, dat is echt heel duur, toch? Dat is heel duur, dat is Juist. duur dus, maar, En dat geven mensen wel uit. Dus hoe ja. belangrijk is prijs? Hè? Mensen zijn dus kennelijk wel bereid om te betalen voor gemak. En die prijs is soms drie of vier of vijf keer hoger dan het ruwe product. Hè? Dus ik denk dat die eenzijdige focus op prijs... Ja, meer ook, zeg maar, doordat iedereen het doet, uh, een soort, soort verslaving is... Um, en wat ik ook vermoed is dat uh, die supermarkten die zijn ook gewoon bezig om te overleven. We hebben heel veel supermarkten in Nederland. Eigenlijk ja, uh, per hoofd van de bevolking echt heel veel. En het gevolg daarvan is dat um, uh, ja, zij allemaal ja, die, die consumenten in hun winkel willen hebben. En ja. Ja, 75% van de consumenten wil naar de goedkoopste. En als je die mist, ja, dan kun je je winkel sluiten. Dus ik denk dat die supermarkten best wel gezond willen verkopen. Maar vaak ook gewoon gedwongen worden door de economische realiteit. Maar dat is dan ook wat jij zegt de kunst van het verleiden. Ja. Dan zou je dus als supermarkt ook een keuze kunnen maken. Wij gaan op een andere manier verleiden. Ja, maar... Alleen is dat een risico omdat je niet van tevoren weet of dat... Ja, gaat aanslaan. Nou, een heel mooi voorbeeld is wat de Consumentenbond dan euh, doet. Die maakt dan een, een soort prijslijstje. Als je een winkelwagentje gaat kopen en je koopt uh, de Calvé Pindakaas. of je koopt het uh, of uh, uh, eh, uh, zeg maar die, die vergelijken dan die merken onderling. Mm -hmm. En dan maken ze een lijstje met wat dan de goedkoopste en wat de duurste supermarkt is. Als jij als supermarkt jaar in jaar uit bovenaan staat. wat een, een supermarktketen als Super de Boer is overkomen. Ja, dan gaat het gewoon echt drastisch. Want dan gaan consumenten denken: ja, dat is die dure supermarkt. Ja, ja. Daar moet ik mijn boodschappen niet doen. En als de consumenten niet naar je winkel komen, heb je echt een probleem. Dus, dus niemand wil bovenaan dat lijstje staan. Ja. Maar een consumentenbond zou dus ook op een andere manier moeten gaan meten, eigenlijk. Als jij kijkt naar ja. voedsel, zo'n voedselakkoord, dan zou je dus moeten zeggen: van, mag, moet de consumentenbond zeg maar dat wel zo transparant maken? Nou, tegenwoordig met internet is alles heel transparant. Maar de vraag is of dit dus helpt in uh, het verder verduurzamen van, ja. en, en het gezonder maken van ons voedsel. We gaan het vannacht hebben over gezond voedsel... over uh, de kratten van Willem en Drees en over dat voedselakkoord. U kunt de uitzending vanaf morgenochtend... via de site van Radio 1 en de podcast terugluisteren. En we hebben natuurlijk heel graag dat u reageert. Want ze blijven, Willem en Drees blijven tot twee uur zitten. Dus mocht u een vraag hebben over hun producten of over gezond eten. Stel hem via Twitter, gebruik dan hashtag Casaluna Of stuur nu alvast een mailtje, kazaluna.ncv.nl. Dan kunnen we die vragen uh, na één uur gaan beantwoorden. Ja, het is dus niet alleen de prijzenoorlog. Er wordt sowieso te veel gerotzooid met eten. Dat zegt voedingsmiddelentechnoloog IJsbrand Velzenboer. Luister maar even mee wat hij deze week bij BNR Niels Radio erover zei. Ja, dat is een van de mythes. Hè? Een donker brood, hoe donkerder, hoe lekkerder. Maar het wordt gewoon, ja ik noem het onheerbeerder, geverfd. Moutmeel gaat erin. Uh, het, het, het is gewoon een donker gekleurd brood... zodanig dat de, de consument ten onrechte denkt dat het supergezond is. Maar volkorenbrood is net zo gezond. En hoe zit het met dat uh, tomatenkroontje? Ja, het tomatenkroontje, dat kom je toch herhaaldelijk tegen, vooral in de horeca. Het, het kroontje van een tomaat is, is giftig. Een tomaat is een, een, een, een vrucht van een nachtschadeachtige. Nee. Daar zit een gifstof solanine in. En nou, een enkel kroontje ga je niet aan dood hoor. Maar nee. het, het belast je nieren in, in grote mate. En je kunt daar nierschade door oplopen. Je had even een lachje, Drees. Toen ik hoorde: het, het tomatenkroontje. Ja, is dat... ja, nou, uiteindelijk eet iemand dat op toch? Dus ik... Nee, het zit wel eens. Per ongeluk natuurlijk, wat die man over de horeca, dat ja. er wel eens eentje in een salade verdwijnt en die krijg je dan binnen ja. moet je niet doen. Nee, dus eigenlijk... Maar dan moet je ook niet te spastisch over doen over dat soort dingen. Nee, is dat zo? Nee? Nee. Nee. nee, nee, nee. Dat komt wel goed, volgens mij. Ik heb, ben geen expert, dus daar, ga ik, daar laat ik er verder niet te veel over zeggen. Maar, ik wou uh, vragen naar jullie kroontjes, naar jullie tomatenkroontjes. Ja, maar... die kroontjes zitten er nog wel aan. Ja. Ja, die moet je er wel afhalen. Die moet je ja. er ook <laughs> afhalen. Dat is ook niet zo lekker. Nee. Maar hoe giftig ze zijn, je moet ze in ieder geval niet verwerken in een, uh, nee, in een gerecht. Nee, dat, dat, dat lijkt me duidelijk. Inderdaad. Nee. Ja. Maar goed, ja. er wordt wel veel en is het niet? We hebben nu even de groente eruit gehaald, natuurlijk omdat jullie daarin handelen. Maar als boer had tig voorbeelden op allerlei soorten voedsel. Stoor je je daaraan, Willem? Nou ja, kijk, is het rotzooien? Ik, ik denk dat... Uh, ja, hij wat... had het over klooivoedsel, geloof ik, noemt hij het. Uh, ja, ja, ja. Wat, wat, je, wat je natuurlijk ziet... Uh, is uh, dat... Bedrijven zijn natuurlijk heel erg gericht geworden om zo efficiënt mogelijk te produceren, ook door de toegenomen prijsdruk. En op het moment dat er heel veel prijsdruk is, dan ga je kijken hoe je je kostprijs kan optimaliseren. Ja. En wat er dan gebeurt, is dat dus zeg maar duurdere, gezondere elementen die in een product zitten, ja, die worden eruit gehaald. He, dus uh, um, je hebt uh, al uh, zeg maar vruchtendrankjes waar amper nog vruchten in zitten. En zo is het natuurlijk met de GMs ook. En zo is het met zoveel producten. Dus ja, mensen optimaliseren eigenlijk het product... om het zo goedkoop mogelijk te krijgen. Omdat ze enerzijds onder druk van de prijs in de markt... en anderzijds misschien ook wel gewoon uit... Uh, ja, financieel belang. Hè? Dat ze ja, ja. gewoon geld willen verdienen. Hè? En ja Hoe optimaliseer ik mijn product zo... dat mijn rendement omhoog gaat? Terwijl volgens mij veel bedrijven... of veel, veel leveranciers in ieder geval... heel erg zitten op wat wij tegenwoordig willen. is Veel mensen zijn ongeveer chronisch aan diëten. Die willen altijd afvallen... en het gezondste binnenkrijgen. Dus er staat overal over cholesterol verlagen. Die stof is beter, die is goed. Dit, je moet dit nemen, je moet dat nemen. Dus ze zitten wel heel erg... juist de reclame te maken op die gezondheid... Ja. Alleen dat is vooral kunstmatig gecreëerde dingen. Ja, een heel, heel mooi voorbeeld vond ik. Uh, ik was een paar weken geleden was ik met mijn, uh, mijn schoonouders naar Duitsland. En uh, mijn schoonmoeder die had uh, ontbijtkoek meegenomen. En die stond op nu met minder suiker. En dat vond ik wel fascinerend. Want dan denk ik, ja, uh, ontbijtkoek, nou, ja, er moet suiker in zitten. Maar minder suiker, wordt die dan gezond? Ja. Of is is het of, dan gezonder? Of ik, komt er iets anders voor in de ja, plaats? Ja, komt er iets anders ja. voor in de plaats. En, uh, dus, dus, en, en de grap is, ga je dan. Uh, Zeg maar, eet je dan gerust door met uh, met, met van die van die ontbijtkoek? Of uh, ja, weet je, misschien is die ontbijtkoek met suiker wel veel lekker. Misschien kun je beter één keer in de week gewoon echt lekkere, zoete ontbijtkoek, weet je wel, vol met suiker eten dan die geoptimaliseerde. Dus het is ook een soort schijnillusie van hè, dat is het zelfs de light chips. Uh, ja, dat je dan denkt van oh, dat is minder erg, weet je wel, uh, of, of of light mayonnaise. Ja ja dan ja ik ook oh, ik neem nog wel een lepel extra ja ik neem extra, extra veel dat is toch light weet je wel dat, ik, de vraag is of dat wel echt uh... Klopt, en dat is natuurlijk erg op calorieën bijvoorbeeld gefocust. Ja. Maar wat zit er allemaal nog meer in? Wat, en, en, en, en wat is er voor in de plaats gekomen? Laatst was er ook zo'n uh, voor dat stevia. Dan denk je, de stevia is een nieuw soort zoetstof. Dat ze komt uit een plant. Dus dat is helemaal natuurlijk. Alleen die concentratie is zo heftig dat ze het moeten verdunnen. Dan doen ze allemaal zetmeel erin. Dus uiteindelijk krijg je heel veel zetmeel binnen. Omdat en je dat natuurlijke suiker ja. wil hebben. Ja, ja, ja. Nou, en is dat dan weer gezond, weet je wel? Dus het is... Het is best wel complex. Ja. Ja, maar de kern van het probleem is, of de kern van. Maar het punt is dat wij toch best wel ver van ons eten af zijn komen te staan. En het vertrouwen inderdaad helemaal over hebben gegeven aan en supermarkten en allemaal grote bedrijven die daarachter die daar zitten. En, en, en uiteindelijk krijg je dan ja, anoniem voedsel, ja. wat inderdaad geoptimaliseerd wordt. Ja. Is dat het, waarom het voor jullie het belangrijkste is om het dicht bij huis te zoeken? Want dat is wat jullie zijn gaan doen. Hè? Je bent gewoon gaan kijken van nou, waar zit een teler en waar zit de supermarkt. Hoe kunnen we die via een heel kort lijntje met elkaar in contact brengen. Zodat die producten uit de streek daar komen te liggen. Ja, ik denk, dat, ik denk inderdaad dat het echt belangrijk is dat degene die je eten maakt. Uh, en degene die je eten opeet, dat die weer meer met elkaar in contact uh, staan rechtstreeks weer met elkaar in contact staan. Dus idealiter zou de, mensen, zou de consument... gewoon bij de boer langs gaan. wat jou betreft? Nou, kijk, ik, uh, nou, dat is niet ideaal uh, Nee, eigenlijk niet. Dat is wel het kortste lijntje, want, uh, dat, is, dat, dat is het allerkortste lijntje. Dus dat is, dat is in, in die zin wel. Uiteindelijk is het ook zo dat we, Kijk, we gaan niet terug naar 1850. Hè, dus dus uh, er zijn een heleboel dingen... die we op dit moment uh, op de meest makkelijke manier doen. En dat blijven we ook zo doen. Maar uh, voedsel in mijn optiek moet gewoon wel weer een belangrijke rol in ons leven gaan spelen. En uh, daarbij is het goed om die, uh, om die binding tussen degene die het maakt en het opeet... Ja, wat, uh, wat, uh, wat korter te maken. Ja. Ja. Hoe zijn jullie eraan begonnen? Want jullie, werkten allebei, jullie hebben allebei in Wageningen gestudeerd. Ja. Werkten allebei bij Unilever. Mm -hmm. Daar kenden jullie elkaar ook van? Ja. En ook al uit Wageningen. En Wageningen ook al. Ja. Ja. En, en maar, wat maar... was het punt dat je dacht... Ik zit niet meer goed bij Unilever. Wij moeten iets anders gaan doen. Nou, dat is eigenlijk al. Dat zaadje is waarschijnlijk al veel eerder geplant. Want ik heb uh, uh, zelf ontwikkelingseconomie gestudeerd in Wageningen. En ik ben eigenlijk opgevoed met de gedachte. dat ik mijn talenten in moet zetten. om de wereld beter te maken. Dus vandaar dacht ik, nou, ik word ontwikkelingseconoom. Maar ik merkte al gauw dat ik veel commerciëler was. dan, uh, dan, dan dat ik voor een non-governementele organisatie of een overheid uh, wilde werken. Dus toen dacht ik, nou, dan moet ik het. Ja, dan moet ik eigenlijk het vak van de commercie leren. Dus ik ben eerst bij Heineken begonnen... en daarna ben ik naar Unilever overgegaan. En mijn ouders die vonden dat eigenlijk altijd maar zo zo. En op de dag dat ik mijn baan opzij... zei en hun uh, de vlag uit. Ja, ik ging weer in de vlag uit. Waar mijn ouders echt super trots. Dus het is eigenlijk een beetje omgekeerd van wat je vaak ziet. Ja. Um, en uh, uh, voor, voor mij... Ik heb met ontzettend veel plezier bij Heineken uh, en ik Unilever gewerkt. Want ik vond het werken in zo'n commercieel bedrijf echt prachtig. Maar was dat dan met het idee van... ik, ik gebruik de kennis die ik opdoe om iets voor mezelf nou, te doen of was dat toen dat, nog niet ambitie? Dat klinkt wel heel doordacht. Nee, ik, ik, maar ik ben wel van, uh, van Heineken en Unilever overgestapt... omdat uh, Unilever natuurlijk ook ja, voeding maakt... en ook in de derde wereld heel actief is. En ook uh, ja, dat, uh, ja, de, bezig is om, om ook te kijken... hoe je daar op een goede manier zeg maar, de ja. armste kan voeden. Ze staan dat tweede, ik... hè, de topman van de Unilever ja, Paul staat tweede in de duurzame honderd. Dus, dus, dus, dus, dus dat sprak mij wel aan. Maar toen ik binnen Unilever kwam... merkte ik al gauw dat het toch een heel groot bedrijf is. En ik ben toch... Toch wel vrij ondernemend en wil, wil doen. En ik merkte al gauw dat ik, ja, dat ik daar toch wel heel veel geduld moest hebben. Ja. Want er werken binnen uw leven echt mensen die. Die, die echt super grote stappen zetten als je kijkt naar uh, verduurzaming. Dat is echt, dat is ongelooflijk. Uh, maar die hebben ook echt een engelen geduld. En, uh, en die dus weten had dat die jij niet? En dat, dat had ik niet. Ja. Dus, dus ja, na, drie, na een paar jaar bij Unilever merkte ik al van ja, hier ga ik niet, niet echt heel erg gelukkig worden. Ik vind het spel leuk, maar ik wil ook, ik wil en en ik wil eerlijke business bouwen. En ja, mij werd vaak de vraag gesteld, wat wil je nou? Wil je nou eerlijk of wil je nou business? Terwijl ik wilde het allebei. En, op een dag, uh, Drees en ik waren collega's... toen uh, gingen we een reorganisatie starten... en ik nam de dagelijkse taken over van Drees. En toen zei ik tegen hem van... joh, ik wil eigenlijk iets beginnen met... Uh, we verkopen ijsjes en we versieren dat heel leuk... met vlaggetjes en mooie prijskaarten en noem allemaal maar op. Waarom doen we dat niet met groente en fruit? Waarom maken we niet een feest van groente en fruit? En toen ik dat tegen Drees zei... Ja, toen begonnen zijn ogen te stralen. En toen zei hij, ja, dat lijkt me leuk. Toch wel dichter weer naar dat product toe. Want ja. Ja, ik werkte, toen ik bij Heineken werkte... toen heb ik echt zelf bier leren brouwen. Dus dat is wel mooi. Daar leerden ze me echt het ambacht. Maar ik heb drie jaar bij Unilever ge gewerkt. En het is mijn eigen schuld hoor. Maar ik ben nooit in de ijsjesfabriek geweest. Terwijl ik wel alleen maar Ola en Ben Jerry's aan het verkopen ja, ja, ja, ja. was. Dus, dus die afstand tussen... Mij als en de concurrentie verkoper probeerde af te product, dat ja. dan ook. Ja. ja, maar als verkoper van het product, ik kende het product ja. eigenlijk niet eens. Dat is precies waar jullie, waar je dus de afkeer van hebt. Dat je te veel afstand hebt van, ja. van het uiteindelijke product. Het, het maar wat is dan, Drees, wat was dan bij jou de, want jij hebt agro zeg ik ja, het dat zo klopt. goed? Ja, Zo in één keer, <laughs> Gestudeerd, ja, ja in één keer. Wat inhoudt dat? Ja, dat is een soort, uh, zeg maar, een beetje de wiskunde van de landbouw. Dus ik kon heel, okay. goed, ik kon heel goed rekenen aan allemaal. Uh, maar dat heb ik eigenlijk bij Unilever nauwelijks gedaan. Want ik ging al redelijk snel eerst uh, marketing, maar eigenlijk de laatste acht jaar verkoop. Maar ik merkte eigenlijk gewoon in die tien jaar dat mijn, uh, mijn eigen consumptiepatroon... werd inderdaad gewoon langzaam anders dan waar ik zeg maar in mijn werk mee bezig was. Dus... Ik gezonder. Ging, ja, nou, nou, niet, niet per definitie gezonder, maar meer... ik ging mezelf inderdaad gewoon vragen stellen van... dat stuk vlees wat op mijn bord ligt, waar komt dat dan vandaan? En hoe zit dat dan in elkaar? En, en ik weet nog inderdaad goed dat, dat, dat, dat op een gegeven moment... kwam Unilever met uh, knorvie, dus dat was zo'n zo flesje. En dan had je de helft, met die groente en fruit bij elkaar. Ja, dan ja, had ja, je ja, de helft van die groente en fruit al binnen. En ik, ik, uh, ik kon er echt heel enthousiast over vertellen. Ook, uh, dus ik ging naar klanten toe en ik zag onwijs veel mogelijkheden om dat te, maar dat was ook een moment inderdaad dat ik uh, mijn eerste kind kreeg. En, uh, en uh, dat ik toen dacht van... Uh, één ding moet ik niet doen, ik moet niet aan mijn kind gaan geven. Want als hij leert om groenten en fruit uit een flesje te drinken... Ja, ja, dan, uh, ja. en dan denk je op een gegeven moment van... ja, dat is eigenlijk best wel raar, weet je wel. Dus ik, ik kan heel enthousiast erover vertellen. En ik, ik zie er heel veel marktkansen in. En ik, eigenlijk vind ik het ook goed, want mensen eten te weinig groenten en fruit. En dan is het toch misschien best wel een oplossing. Maar ik ga het niet aan mijn eigen kinderen geven. Ja, en toen, weet je, oh. dus, dus ja, zo gaan die... Dat proces gaat dan zo ja. een beetje door. En ik merkte inderdaad wel van, kijk, van oudsher vind ik die agrarische sector gewoon ontzettend leuk. Ik voel me daar thuis. Ik vind dat ruwe product mooi. En uh, ik merkte wel van, ja, daar, daar wil ik eigenlijk toch wel graag mee bezig zijn. En zo begon dat eigenlijk steeds meer te trekken. Wie was jullie eerste teler? Want jullie moesten op zoek naar telers om die Ja, de, de eerste tailor, in te teler. Dat is een hele goede. Nou, kijk, wij, wij, wij starten eigenlijk met een winkel die we wilden starten. Hè? Want op een gegeven moment zeiden we gewoon, we moeten gewoon winkels hebben en dan... Gaat de rest wel... Uh... Eigen, super, uh, eigen groenteboer? Was nee, dat, nee, de, nee. Maar dat was uh, de, de, de plus in Amersfoort. Ja. Maar, uh, uh, want wij, wij, wij starten op een, uh, op een mooie uh, biologische boerderij... in de buurt van Amersfoort. Daar hadden we een kantoortje. En, uh, en de eerste drie maanden hebben we hele mooie presentaties gemaakt. Want dat konden we natuurlijk heel goed, dat hadden we wel geleerd. Maar toen dacht ik op een gegeven moment... Ja, keek, het gaat alleen gebeuren als wij gewoon zorgen dat we het in de markt laten zien. Want we hadden heel veel gesprekken... maar alle partijen waar we mee praten waren allemaal hoofdkantoren. Die zeiden, nou, het is wel een mooi verhaal, maar... ja, weet je, we, zullen, we moeten toch eerst even zien hoe dat eruit ziet. Dus we moesten toch echt in de markt beginnen. Dus Willem inderdaad, die ging naar de, uh, naar de plus... In Amersfoort. En uh, legde daaruit van, nou ja, weet je, we hebben een mooie houten schap. dat gaan we acht weken lang bij jou op de supermarktvloer zetten. En uh, wij zorgen voor alle groente en fruit. Je hoeft je nergens zorgen over te maken. We komen het uh, drie keer in de week brengen. En uh, daarna gaan we evalueren. Nou, en hij zei meteen van, uh, ja, ik doe mee. Dus ik weet nog goed dat Willem mij opbelde en zegt, uh, ja, de eerste winkel hebben we. En uh, dat ik in de auto zat inderdaad. En ik ging uh, op zoek toen naar, uh, naar Telus. Ja. En de eerste was... Uh, ik denk Gert van ik denk Gert, Dat was ja. inderdaad een aardappelteler in, uh, in Leusden. Ja. En, uh, en die waren we ook een keer ergens tegengekomen. En mooi mooie is toch dat netwerk. dat Mensen vragen me heel vaak van hoe ging dat dan? Ja, dat is toch je komt bij de ene. Die heeft aardappels. En dan zegt nou maar hierachter. Daar zit ja, nog iemand ja, en die heeft dit. Ja. En dan, nou, dan reden we weer met ons autootje. Ah, en Drees zelf was ook teder. Hè? Want je hebt je eigen, eigen slaatuinen nou, wat, wat in, in, Nou ja, wat het was in Amersfoort. Ik weet niet waar je vandaan komt. Maar, um... Heel dicht bij Amersfoort. Ja? Ik nu ja. okay, nou ja, als je daar dus rondrijdt. Dan zie je met name heel veel gras. He, dus, ja. dus, uh, en dat was ook een beetje... Dus ik heb dus op een gegeven moment zelfs op een soort Google-kaartje op de computer zitten kijken. Van, zie ik nou hier iets anders dan gras? Want dat, ja, ik vond natuurlijk groente nodig. Dus, uh, uh, dus uh, het was best wel moeilijk inderdaad om met name ook bladgroente te vinden. Dus sla en dan andijvie en dat soort dingen. Dus wij zaten op, een, op die boerderij. Daar hadden ze alleen koeien. Maar op een goede dag uh, ging ik inderdaad gewoon naar de boer toe. Ik zei Jan, uh, als ik nou eens even uh, 50 meter daarachter... Uh, ga omspitten, dan, dan, dan ga ik daar even wat sla neerzetten. Wat vind je ervan? En hij zei, nou, dat is een heel goed plan. Ga maar doen. En, uh, en nou, dat, die sla ging ook naar de plus. Ja, die ja sla, sla, worteltjes, ja. Dat ah, is ja, ja, ze... een hele goede teler ja. in de buurt. Dus dat, het was heel oh, grappig. Dus we hebben, hebben een foto van die boer gemaakt. Van, ja Dat is de teler, maar eigenlijk was het van gewoon boer Drees. Ja, ja, ja, van Boer Jan. maar het was eigenlijk oh. Boer Drees. Was het. Dus, dus jullie zijn een beetje sneaky ja, begonnen daar We daar begonnen al te neppen, hè. Ja, ja. nee, dat is... Uh, ja, dit is eigenlijk wel uh, zoals het begon. En wat is ja. dan belangrijk als jullie die telers opzoeken? Wat, wat moeten zij hebben? Waar moeten ze over beschikken? Of is het, ja, het gevoel wat je moet hebben als je, om met ze te gaan werken? Ja, het, het, ja je zegt het goed. Het begint eigenlijk met het gevoel. Het begint altijd met een gesprek en daarin, uh, daarin deel je het gevoel hè, van wat willen wij bereiken. En, uh, en, je, en je merkt dat heel veel telers inderdaad ook gewoon weer de behoefte hebben om te weten waar hun producten heen gaan. Want heel vaak is het zo dat, uh, ja, weet je, er komt uh, uh, een paar keer per jaar komt er een grote vrachtwagen langs en je haalt alles op. En ja. en ja, ze horen nog een keer de prijzen en that's it. En dus, dus uh, de maar waarmee, waarmee wij in gesprek raken, die zijn al vaak natuurlijk zoiets van: ja, weet je, het moet anders en ik wil het zelf ook anders. Dus het gevoel is het belangrijkste. vervolgens kijken we natuurlijk ook naar de, wij zeggen altijd: een product moet meer zijn dan lokaal alleen. En als het alleen maar een aardappel is die uit de buurt komt... dan, is het, dan, ja, dan heeft hij eigenlijk te weinig toegevoegde waarde. Dus of hij is uh, uh, biologisch, dat is heel, heel vaak uh, bij ons. Maar we zijn ook met name aan het zoeken naar andere rassen. Naar, he, naar Originele producten. Originele ja, producten. Ja. Ook om die biodiversiteit juist een beetje te stimuleren. Ja. ja, ja. ja. Dus, dus dat moet een teler... En een teler moet het ook leuk vinden om met ons op te starten. He, want het, het start niet meteen met vrachtwagens tegelijk. Nee. Um, dus, dus, dat, dus dat zijn een beetje de... Maar dan is het gewoon een aantal kratten of zo? Of de nou, helft kijk, dat van was de, de opbrengst? naar zo'n supermarkt? Ja, dat was het in, 2000... ja, nou, dat was in 2009 wel. De, de, kijk, en, en, we hebben heel veel telers die inderdaad zeggen... ja, toen startten we en dan weten we nog dat jullie kwamen. En dan moesten we inderdaad vijf kratjes Want klaarzetten. Toen kwamen jullie zelf met, nee, een, uh, nee. met een wagentje? Toen we begonnen, toen, uh, toen zijn we gestart met een, een uh, externe partij... die ons hielp met de logistiek. Okay. Maar na een jaar hebben we dat uh, naar ons toe getrokken. Dus toen gingen we zelf wel gedaan. zelf. Ja, Eens. serieus. Ja. Nou, ja, ja, ja, ja. We hebben gewoon chauffeurs in, ook in dienst genomen. Maar, maar toen eh, was dat allemaal nog in de regio Amersfoort. En Amsterdam, waar we toen ook gestart in net. Dus, eh, maar inmiddels zitten jullie ja, door heel Nederland heen. Klopt. Ja. Ja. ja. Inmiddels is het iets groter geworden. Klopt. Dat is natuurlijk ook het streven geweest. Maar dan, dan dat kleinschalige wat je hebt, in hoeverre. Ik Kun je dat nog volhouden dan? Nou, in die regio's wel. Dus als je nu bijvoorbeeld op dit moment naar pompoenen kijkt. Nou, we verkopen heel, best veel pompoenen. Um, maar um, dat doen we met heel veel telers. He, dus ik denk dat we nu een stuk of acht telers door Nederland hebben... die aan onze pompoenen leveren... om die winkels allemaal met die lokale pompoenen zeg maar, te bevoorraden. Ja. Um, dus uiteindelijk uh, is het zo dat wij in zijn totaliteit wel groter worden... maar het lokale blijft bestaan. En het gaat er juist om dat die, dat die lokale teler... aan die lokale winkel blijft leveren. En, dat, kijk en wij faciliteren dat. En dus dat, dat kleinschalige. Dat blijft er uiteindelijk dat blijft er wel in. Ja, dus je weet zeker als jij in, in Arnhem. Of in, in Amersfoort naar die plus gaat. Dat je niet een pompoen uit Oude Tongen. Nee, of uit niemand's dorp. Maar, maar je weet er niet maar, zeker. Nee, je weet, ik, dat is wel goed om uit te leggen. Kijk, Toen wij begonnen. Uh, toen zeiden we op een gegeven moment van uh, uh, uh, uh, Drees die kwam in de supermarkt in, uh, in Schoonhoven en daar zag hij dus allemaal appels liggen uit het buitenland en geen een uit Nederland. En toen zei hij, waarom zijn die appels van die boer hier bij mij om de hoek niet in die supermarkt te vinden? En toen zeiden we van ja, weet je, wij willen gewoon weer dat die producten van boeren uit de buurt in winkels in de buurt beschikbaar komen. Ja. En ik weet nog heel goed dat mensen tegen ons zeiden... ja, je bent gek. En toen dacht ik, ja nee, het is gek... als je kiwis uit Nieuw-Zeeland in de winkel hebt liggen. Want het is logisch dat producten uit de buurt... Ja, in de supermarkt ja. in de buurt liggen. Maar dat is niet meer logisch. En dat heeft te maken met het feit dat onze supermarkten... vaak landelijk, landelijke spelers zijn. Dus een, een Jumbo uh, supermarkten die, ja, die hebben hun hoofdkantoor in Veghel... en die regelen gewoon dat de producten... over heel Nederland zeg maar, ingekocht worden. Dus voor hun, om zeg maar voor de Jumbo die in Groningen zit... of de Jumbo die in... Uh, uh, landgraaf zit, ja, daar, daar, dan is het heel moeilijk om daarvoor te zorgen dat die producten uh, ook echt lokaal ja. zijn. En dat is nou juist de oplossing die wij bieden. Uh, eh, wij kunnen zeg maar voor Jumbo al die boeren selecteren, zodat zij weer die lokale boertjes in de winkel hebben. Ja. En, en dat... Uh, dat is, dat, is, dat is eigenlijk ook zeg maar, de kern van Willem en Drees: dat wij proberen die producten van zo dichtbij mogelijk te halen. En naarmate wij doorgroeien en doorgroeien en doorgroeien, kunnen wij steeds lokaler en lokaler werken. Maar ik heb wel begrepen dat waar in het begin jullie dus nog zelf met je, met je auto rondreden, ja. dat je dus ook een hele korte afstand hebt, wij spreken rechtstreeks van de boer naar de supermarkt, ja. dat dat nu niet meer zo is. Nee, dat klopt. Dus dat wij, wij spreken, een appel uit Friesland eerst naar jullie ja. hoofdkantoor in Koten gaat, ja. wat in de buurt van Amersfoort ook ligt, en vervolgens weer Friesland wordt gebracht naar de supermarkt. Ja, ja maar dat is uiteindelijk en dan gewoon... denk ik... Huh? Ja, ja dat, dat, is... dat kunnen we heel goed uitleggen. Maar dat is wel even iets wat wij ook, waar wij ook overheen hebben moeten stappen. Want wat er namelijk gebeurde toen wij begonnen... toen zeiden we van ja, we moeten het allemaal zo dichtbij mogelijk hebben... en dan rijden ja, we je wil het met het duurzaam hebben. Ja, dus dat ja. is minder brandstof verbruiken ja. ook, neem ik aan. Dat je, ja. ja. En, maar nu is het zo dat we uh, eigenlijk duurzamer zijn dan dat we zelf zouden brengen. Want met name merkten we dat toen we begonnen met uh, bedrijven. Uh, waar we dan zeg maar, voor de cateringdiensten de appels leverden. En dan soms werd, het, werd daar maar één kist of. Uh, twee kisten per week besteld. Mm -hmm. nou, als je een kist kost uh, ongeveer uh, ja, 15 euro zeg maar, per kist. Dus voor 30 euro moet je dan stoppen ergens. Maar de kosten om daar te stoppen waren al 20 euro. En ook gewoon om het voor elkaar te krijgen. Je moet je voorstellen als jij in Friesland zit. En je zou naar uh, 20 kantoren moeten rijden. Met, uh, met, met één of twee kisten appels. Of je brengt het naar één centrale plek. Yeah. Waar alle producten samenkomen die dan vervolgens naar die kantoren gaan. Ja, dan is dat uiteindelijk veel uh, Maar hoe werkt het als, als, we, als we twintig kisten appels nemen, zeg ja. maar... die naar verschillende locaties moeten? Die, die komen dan in koten dus samen, waar alles ja. van jullie... daar worden ja. al de producten die jullie bij de telers halen daar verzameld? Op dit moment wel, ja. ja. ja. En dan vervolgens? Vervolgens uh, krijgen wij een bestelling. En dan uh, zien wij dat bijvoorbeeld het, uh, het stadhuis van Leeuwarden appels uh, nodig heeft... En dan uh, kijken wij, oké, okay, welke appeltelers zitten dichtst bij, uh, bij, bij uh, het stadhuis in Leeuwarden. Ja. Dus in, in ons geval op dit moment zijn dat kees en Oda Masteling uit Nesse. Die pakken... kennen ze allemaal. Dus. We, we kennen mee, ja, nou, ja, het zijn er 150 op dit moment. Dus ik ken ze nog niet. Ik ken ze niet allemaal, nou, okay. voor zo nee. Maar um, um, uh, die, die, die, die, uh, die, de, de, de appels van Kees en Oda, die, pik, die worden dan georderpikt, en die worden dan op een pallet gezet. Ja. En uh, met een briefje erbij van voor, uh, voor het stadhuis in Leeuwarden. En als dan in Heerenveen iemand iets besteld heeft en het is een Ja, dan, dan kijken we naar de aardappelboer die het dichtstbij is. Maar die komt dan op diezelfde pellet te staan. En die gaat dan naar het centrale DC. En op dat distributiecentrum van bijvoorbeeld de supermarkt of van de cateraar zien ze dan van oh, dit moet daarin, dat moet daarin. En dan wordt het bij de rest van de bestelling geplaatst. En zo gaat van de het in... grote supermarkten? Ja. van de ja, Aha, Dus, dus de, jullie de brengen het niet meer zelf nee. naar die supermarkt toe? Dus Bijvoorbeeld bij koopsupermarkten, waar we nu uh, ook verkrijgbaar zijn... dan brengen wij het naar het centrale distributiecentrum in Deventer. En van daaruit rijden alle vrachtwagens ja, met alle oh, spullen die naar manier. die supermarkten. Dus je, wat je eigenlijk doet, is je zorgt eigenlijk dat... Uh, als je het met de snelwegen vergelijkt, en, en, dan heb je die boer die zit op een B-weg. Wij zijn de N-weg en de, de supermarkten zijn de snelweg. Wij zorgen eigenlijk ervoor dat die boer voldoende vaart kan krijgen... om toch op, op, op die grote stroom terecht te komen. En die supermarkten zitten er namelijk weer niet op te wachten... dat er dertig boeren iedere dag aanbellen om hun spullen af te komen leveren. Ja. Dus wat dat, dat verder wel belangrijk is, als je zeg maar naar, de, naar lokaal eten kijkt... en het duurzame aspect ervan, dan heeft dat eigenlijk twee kanten. Eén is inderdaad die kilometers. Maar eigenlijk moet je daarvan zeggen: van kijk, dat heeft met name te maken met als je met de seizoenen eet. Eh, dan, eh, dat, dat, dat is goed. Hè. Dus je moet geen sperziebonen, zeg maar in de winter uit Kenia eten. Maar gewoon wat met de seizoenen mee. En vervolgens is het dan zo dat als je dan zeg maar Nederland als geheel pakt. als je naar dat duurzaamheidsaspect kijkt. dan maakt dat eigenlijk niet uit. Hè. Dus met andere woorden. Uh, het, is, het wordt nu winter. Je gaat nu kolen eten. Dat is, ja. dat is heel goed. Of je dan een rode kool zeg maar, nu uit Groningen eet. Of je eet hem 10 zeg maar, kilometer bij jou vandaan. Daar ga je uiteindelijk zeg maar, de wereld niet mee ja. redden. Nee, maar ik dacht maar, het was wel jullie, jullie ideaal, natuurlijk, om dat dicht bij elkaar te brengen. Ja, maar dus dan dat, kom ik op het tweede aspect van, uh, van lokaal. En dat is inderdaad die verbinding. En als jij in de buurt van Amersfoort woont, heb je meer met een boer ja. uit Leusden ja. dan met een boer uit Groningen. Dus het is het leuk als die rode Kool uit. Maar dat heeft meer met de emotionele binding ja. met het eten te maken. Dus daarom is het belangrijk. En, dat, dat... en die logistiek is nu gewoon puur een financiële kwestie geworden voor jullie. Noodgedwongen ook? Niet? Nou, niet, het is niet alleen financieel, het is ook gewoon. Maar ja, als ook, ik jou hoor vertellen. Een, een kist levert 15 euro op, en voor de deur komen staan er ja, dus al 20 euro. Nee, oh. Dat moet je niet consequent blijven doen. Nee, dan heb dus je een dat, probleem. Het is en financieel, maar het is ja. ook, ook, als je, ook als je de CO2, zeg maar, dus als je echt milieutechnisch uitrekent... kan je beter in een, in een vrachtwagen meegaan die al rijdt, ja. dan dat je met je busje het hele land door, dat, dat wij nog eens een keer 20 bussen erbij zetten en die ook allemaal gaan rondrijden, terwijl die vrachtwagens al rijden. Dus laat het dan meegaan op die vraag. Is dat dan ook de reden dat je zegt... je moet geen sperziebonen uit Kenia eten? Vanwege de rijst die de nou, sperziebonen heeft... afleggen? Uh, nou, wat ik eigenlijk het allerbelangrijkste vind... is dat we niet het allerlaatste water... wat ze daar hebben, moeten gebruiken voor de sperziebonen die wij dan opeten, terwijl wij hier in het water omkomen. Dus, de, de, dus uh, dat vind ik het allerbelangrijkste. En verder vind ik het ook raar, inderdaad, dat, dat zo'n sperzieboon zo'n ontzettende afstand moet afleggen. Ja. ja, met het vliegtuig, hè. Kijk, als ze uit Senegal komen, komen ze weer met de boot. En komen ze uit, uh, uit Kenia en uh, ah, Tanzania, dan komen ze weer met het vliegtuig. Nee, maar nee. dat heeft een enorme impact op, uh, op, op de CO2-uitstoot. En wat ik... Uh, ja, maar die, hoe doen jullie dan zit ik te denken? Want gaan alle, iedereen met wie jullie werken, gaan die allemaal akkoord met die seizoensproducten? Ik bedoel, als ja, je voor een bedrijf werkt die heel het jaar aardbeien wil hebben, bijvoorbeeld. Ja, die ook, die die hebben, we die hebben, we hebben wij niet. Dan nee. gaat het dus, gewoon niet door. Nee, nee maar dus daarom, kijk, wij leveren ook nooit zeg maar, een, um, een winkel zeg maar, met, uh, die alleen van ons afhankelijk is. Want uh, ja, nee, als het, als, kijk, als het morgen heel hard gaat vriezen. En dan, dan hebben wij meteen een heel deel van ons assortiment... wat we nu nog hebben, hebben we niet meer. Ja, dat zat ik ook te denken. Want Als er een omslaan lukt, dan, dan hebben we, we nu nog. een probleem. Ja, het, gaat, het gaat maandag, gaat het, uh, wordt het koud. Maandagnacht, nou dan dat betekent het voor ons dat het tomatenseizoen ophoudt. Okay. En dat is, ja, dat, dat, dat is heel vervelend voor ons, want we verkopen heel veel tomaten. Maar uh, mensen kunnen in ieder geval die groene kroontjes van ons niet meer opeten. <laughs> <laughs> en dat betekent dat dan voor de tomatenverkoop in zijn algemeen, dan worden ze gewoon ergens anders? Dan komen van. ze uit Spanje of ze komen uit verwarmde kassen. He, dus in Nederland heb je ook de verwarmde kas, maar daar, dat, dat gebruiken wij dan weer niet. Hmm. Dus, dus, dus, dus, dus ja, dat is eigenlijk de situatie. En, uh, ja, als consument heb je dat eigenlijk helemaal niet meer door. Want je kunt jaar rond gewoon tomaten krijgen. Ja. En je kunt ook jaar rond komkommers krijgen en paprika's en noem maar op. Is dat ook een bewustzijn die, wat jullie willen creëren? Uh, dat is, vinden wij, onze rol. Hè? Dus wij zeggen, wij willen mensen weer in verbinding brengen met uh, eten uit hun eigen omgeving. Met, met eten uit je eigen omgeving. En dan moeten we dat laten zien. Ja. Maar wij begrijpen ook wel dat we in 2013 leven. En dat mensen uh, ja, uh, sla of tomaten het hele jaar door willen hebben. En er is. Zeg maar ook, ja, weet je, dat, dat, dat, dat is prima, daar hebben we helemaal geen moeite mee. Met, met, met, met die verstanden, dat je gewoon bewust moet zijn dat het niet uit Nederland komt. Ja. Of dat het uit een verwarring komt. Maar dan kom je dus wel op een, klein, op een spanningsveld van wat je het liefste zou willen. En waarop je vanwege mentaliteit of vanwege 2013 of vanwege het commerciële aspect toch een beetje moet toegeven. Nee, want nee, wij maar... leveren niet. Wij leveren niet. Dus kijk, dus, dus, wat, wat Willem bedoelt te zeggen is van wij veroordelen niet mensen die, die, die, die zeg maar, over drie weken nog ja, tomaat eten. Ja, dan nee, wil je gewoon zelf, het eten. zelf niet. Nee. En, wij niet. Wij leveren nee. niet. Maar wij leveren niet. En hetzelfde, ik heb ook niks met mensen die bananen eten of sinaasappels, weet je, die groeien hier ook niet. Dus, dus je, als je echt helemaal terug zou gaan naar een soort. Uh, in, in Canada is er ooit iemand geweest die heeft een boek geschreven, die het heet 100 maal diet. En die ging dan binnen 100 mijl dus 160 kilometer uh, diner, zeg maar, uit het eten vandaan halen. Ja, weet je, zo zijn wij niet, hoor. Zeg maar, wij zijn meer zo van, we willen mensen gewoon echt laten zien wat er in een omgeving groeit. Maar we veroordelen niet als je eh, iets eet wat van verder komt. Nee. Loop je wel eens tegen dilemma's aan? Ja, dagelijks. <laughs> dagelijks? <laughs> <laughs> nee, nou, daar, nee. Wat was de laatste? Um, nou, kijk, net hebben we wel een grote besproken. Daar hebben we natuurlijk ook lang over nagedacht. Om, om meer kilometers af te of laten, over laten de leggen. Ja. Maar ook, ja. een, een mooie was bijvoorbeeld ook, dat was wel meer in het begin... In het begin zeiden wij heel duidelijk van, uh, weet je, we maken het makkelijk. Uh, het is altijd 40 kilometer. En um, op een gegeven moment werkten we dus in twee regio's. Dus uh, zeg maar uh, rondom Amersfoort en dan ook uh, rondom Amsterdam. En toen hadden we in die ene regio rondom Amersfoort hadden we wel asperges. Maar in Amsterdam niet. Want hij zat uh, zeg maar, net op de Veluwe. Dus dat kon dan net wel naar, uh, naar die regio. Maar die... En, um, en ik weet nog goed inderdaad dat op een gegeven moment zo'n winkel uit Amsterdam opbelde. En zei ik zie hier mijn uh, assortimentslijst, maar ik, ik zie geen asperges staan, maar ik, ik las wel wat ergens over asperges van jullie. Dat was, was via Twitter of zo, ik weet het niet. En toen zeiden we ja, nee, dat klopt, uh, want we hebben ze wel, maar niet voor jou, want uh, het is buiten de 40 keer. En die zeiden van ja, maar waar slaat dat op? Ja. Wat denk je nou, dat wij in Amsterdam geen... Uh, nou, dus ook, uh, weet je, dus, dus ook daar, dat, dat, ja, weet je, het is heel makkelijk om te zeggen, het is 40 kilometer, daarvan hebben we ook gezegd, weet je, zo werkt het uiteindelijk niet. Maar wat, gaat... wat doe je dan? Ga je dan Zeg je dan, nee, tuurlijk. Of ga je dan eerst met elkaar in conclave? wat, wij gaan, wat heel gaan wij hiermee doen? Met elkaar. Ja. ja, want we hebben dus echt in die, over dit aspergeverhaal... verhaal. We hebben die asperges niet geleverd. Echt waar? Nee, hebben we niet gedaan. En, uh, en Waarom toen op een ge niet? Nou, omdat, omdat we op dat moment zeiden van ja, nee, die 40 kilometer is 40 kilometer. Nou, maar Nederland is zo klein. Ja, maar jongens, Laat het 60 ja, dat, eh, Weet je, zijn. dit is, maar je gaat, kijk, eerst spreek je iets af en dan, dan streef je ernaar. En dan is dit, dat, dat, zeg maar. Dus dan moet je over nadenken van wat vinden we ervan. Bij ons was het breekpunt op het moment dat we vier regio's hadden. En toen hadden we prei in Gelderland, uit Gelderland. En toen kregen we dus vragen vanuit Haarlem of we prei hadden. En we hadden prei over en er was geen vraag uit, uh, uit Gelderland. In ieder geval niet voldoende. Dus mm -hmm. we moesten die prei weg gaan gooien. Terwijl ja. we vragen hadden uit Haarlem. Ja. En toen zeiden we van ja dit is het omgekeerde van duurzaam ja. zeg maar. Dat moeten we uitleveren. En toen zijn we ook gaan nadenken van maar wat, willen, wat betekent dit nou eigenlijk? Wat, wat, wat bedoelen we nou? Kijk en, en toen hebben we gezegd we streven ernaar om het van zo dichtbij mogelijk te maken. Maar wat we, wat we in ieder geval wat doen is, allereerst begin je met de, met de telers, dan volg je de seizoenen, dan ga je voor de goede kwaliteit en dan ga je voor leven betrouwbaarheid. En dan komt lokaliteit. Dus we hebben echt een soort stappenplan voor onszelf gemaakt van hoe we dat doen. Uh, en ook uh, om zo weer hele bijzondere producten zeg maar, toe te kunnen voegen. Want dan heb je bijvoorbeeld een teler die iets heel moois teelt. En hij is de enige die dat doet in ja. heel Nederland. Ja, dan moet je dat ja, ook dat gewoon in heel Nederland ook gezien. aan kunnen bieden. Dat je een soort grafiek ook hebt van bijzonder en... Ik noem maar lokaal. ja, Bijzonder en, en, niet, ja. Ja. en ja, basis. Dus oh, ja. ja, de, de, ja. de aardappels, zeg maar. Die, ja. die zijn natuurlijk op veel plekken. Ja. Die worden geteeld. Ja. Ja. En dan is een uh, asperge of... Nou, we hebben nu... Uh... Mierikswortel bijvoorbeeld. Myrikswortel. Biologische Myrikswortel. En Die zit dan in de bijzondere categorie. Ja. Dus die mag ook een grotere afstand ja, ja, hebben. Ja, want we er maar, hebben we ook maar één telefoon. En, en dat gaat dus inderdaad heel Nederland ja. door. Maar dat is ook prima. Als jij straks je kerstdiner maakt en je kan iets lekkers met Mierikswortel maken, dan ben je gewoon blij dat het uit Nederland komt. Ja. Ja. Dat heb je ook met knoflook, weet je, dat is ook een product wat. Niet heel, niet, niet heel breed wordt geteeld in Nederland. En het is eigenlijk al bijzonder... want de meeste knoflook die wij in, uh, in Nederland eten... Ja. komt uit China. Ja, ik wil het zeggen, ik Kom ja. niet hier vandaan. Ja. Jullie ja. hebben de spiegeltest daarvoor, hè, heb ik begrepen. Om, tot, uh, om alle morele dilemma's... Uh, ja, en ethische kwesties te, be te ja. bespreken. Ja. Ja. Vertel eens, Drees. Nou, dat, dat, dat betekent inderdaad... Gewoon, kan je aan jezelf in de spiegel uitleggen... Uh, dat, dit, uh, dat dit een goed idee is. En Waar je... hangt die op het kantoor? Uh, nee, dat is, dat, is, dat is gewoon mijn spiegel thuis. Want dan ben ik namelijk echt rustig. En dan kan ik, weet je, dus dan kan ik zonder stress en dingen kan ik in de spiegel uh, tegen, tegen mezelf zeggen of dit goed is of niet. En uiteindelijk, kijk, het gaat om het gevoel. Ja. Uh, dus, dus, dus voelt dit als, als goed en logisch. En dat, dat vinden wij uiteindelijk het belangrijkste. Ja. En, en bij de asperges was het uh, twee keer tot twee keer, jullie hadden allebei met de spiegeltesten negatief. Nou, ja, maar, Oordeel gekregen. ja, dat is ook de eerste keer dat je er tegenaan loopt. Hè? Met, en uh, dat was dan in 2010 voor de eerste keer dat we dat meemaakten. En uh, ja, ja, dan moet je dat gewoon op dat moment ook afwegen. Maar zo zullen we waarschijnlijk in de toekomst vaker ja? tegen dat soort dilemma's aanlopen. En ja. Kijk, wat we... Wat, wat toen we begonnen hebben we met elkaar een soort statuut opgesteld. Dat noemen we dan ons credo. En wat we daarin ook zeiden is van we vinden het fijn om eigenlijk vanuit principes te handelen en niet vanuit regels. En dat doen we eigenlijk nog steeds. Dus het principe is dat wij mensen willen verbinden. En het principe is dat wij vanuit vertrouwen willen werken. Maar ben je niet bang dat je steeds meer een stukje opschuift? Dat je op een gegeven moment... Ja, maar die principes die, die, die veranderen niet hoor. Ja, zou je zijn, dat zo zijn? Gaat nou, de, ja, de, gaan die niet meeschuiven op een gegeven als moment? Als ik nu kijk naar onze principes en het credo... dat hebben we opgeschreven in 2008. En uh, je kunt op de site kijken, daar staat het nog steeds. Het is niet veranderd hoor. Dus da, wat dat betreft... Uh, is het, is het is, En dat is dus het mooie, omdat ja. je dus vanuit je principes handelt... kun je dus die uitgangspunten nog steeds wel Maar op waarmaken. het moment dat het je de kop zou kunnen kosten, zeg maar. Dat je, dat je... Ja, maar dan nog... De, de, de, dan is het dat is maar zo. Dan, dat, als het je de kop kan kosten. Als je dan, maar dat zou dan een rechtvaardiging zijn voor bijvoorbeeld onethisch handel of zo. Dat denk ik niet. Oh, dus, ja. dus, dus, is, dus je hebt ook een, een droom te verwezenlijken, toch? Ja. Maar je, je, je, doet, je, je past je principes wel toe. En vanuit die principes kun je dus ook zeggen... dat je een continu bedrijf wil uh, worden. Dus ja, ik, ik heb daar niet zo moeite mee. Zal ik je vertellen dat het al bijna kwart voor één is? Jullie Kijk zitten eens. niet op de klok te kijken, <laughs> uiteraard. Wij zijn al drie kwartier aan het praten over gezond eten. Over gezond groente en fruit. En het bedrijf van uh, Willem en Drees. Uh, ze staan uh, op internet natuurlijk, op de site. En dan kunt u ook precies zien waar welke telers in de buurt zitten. Mocht u nou thuis vragen hebben daarover... En uh, volgens mij kennen ze ze gewoon allemaal uh, bij naam en, uh, en bij product ongeveer. Dan is nu de gelegenheid om uw vraag te stellen over groente of fruit... of over de manier waarop zij werken of opmerkingen te maken. U kunt bellen op 0800-1121. Mailen is al aardig gedaan naar kazaluna.ncv.nl. Dus die gaan we straks na één uur beantwoorden. Mooi. En twitteren kan natuurlijk ook met hashtag Casaluna. We praten zometeen verder dus met Willem Treep en Drees Peter van den Bosch. Oftewel Willem en Drees.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 Ja, normaal bent u gewend om natuurlijk uh, het hoorspel te horen... tussen kwart voor één en, uh, en één uur. Maar technisch gaat het kennelijk iets even mis... waardoor wij denken dat hij wel gestart is... maar het erg stil is op, uh, <laughs> op Radio 1. Dus ik moet even kijken of we muziek gaan draaien... en alsnog het hoorspel gaan proberen... of dat wij gewoon hier verder gaan praten in de studio in Casaluna... met Willem en Drees over de groente en de fruit. Mijn scriptie ging over het ontstaan van de arbeidersbeweging. Maar...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 En wat voor opleiding u hebt gehad? Ik kan dat niet mondeling. Nee, ik kan niet mondeling. Nou, daar moet ik dan nog eens over denken. Doe dat. Dank je in ieder geval wel voor dit gesprek. Geen dank. Aan, Aan Maarten, Maarten Koning. L.S. Ik wil, ik wil dat wil baantje graag hebben. hebben. Ik heb ik geschiedenis gestudeerd met muziekologie als bijvak. Met vriendelijke groet... Met vriendelijke groet.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 Mm. Mm. Is het is een bulletin verschenen. Valt me mee dat vreek dat artikel toch nog heeft afgekregen. Jammer dat hij weg is. Ja, dat het wel iemand met een gebruiksaanwijzing was. De eerste sollicitatie is binnen. Is het iemand die je kent? Ze heeft Lien geholpen met haar scriptie. <laughs> Hai. Nu mag ik zeker wel roken, hè? <laughs> ja, nu wel. Hoi. Je Dank je.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 Ik lach me niet rot. Nou, en ik ook niet. Ik kan eerder wel huilen. Achteraf ligt het voor de hand om de standpunten van Zijner en Kunterman... te zien als elkaar logisch opvolgende stadia in de ontwikkeling van ons vak. Die ontwikkeling loopt van een statische beschouwing... waarin de onveranderlijkheid uitgangspunt is... naar een dynamische, die de verandering in het middelpunt plaatst.